10 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Verschillende internationale media zeggen dat kredietbeoordelaar Standard Poor's met een waarschuwing komt over de kredietstatus van landen in de eurozone. Met name de landen met een triple E-status worden genoemd. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland en Luxemburg dreigen die hoogste status te verliezen. Standard Poor's heeft de waarschuwing zelf nog niet op zijn site staan. Als het bedrijf met zo'n waarschuwing komt... heeft een land 90 dagen de tijd om maatregelen te nemen... voordat het tot een echte afwaardering komt. Het nieuwe Belgische kabinet wordt morgen om drie uur beëdigd. Dat heeft het paleis van koning Albert laten weten. Albert heeft Elio Di Rupo benoemd tot premier. Di Rupo heeft de koning daarna de lijst met namen van de kandidaten voorgelegd. Het nieuwe Belgische kabinet heeft 13 ministers en 6 staatssecretarissen.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 Doelwit waren Sjiïten die op weg waren naar Kerbala om de dood van imam Hussein te herdenken. Deze kleinzoon van de profeet Mohammed sneuvelde in de zevende eeuw bij de slag om Kerbala. Zijn dood was het begin van de splitsing in de islam in een Sjiïtische en Sunnitische tak. Soenitische extremisten grijpen de herdenking elk jaar aan om aanslagen te plegen. Dit jaar waren er vijf aanslagen, drie daarvan werden gepleegd in Bagdad.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 Goedenavond, wat gisteren een mooie voetbalmiddag had moeten worden... dat liep bij FC Utrecht uit op een nachtmerrie. Vuurwerk in een tribunevak en agenten die waarschuwingsschoten losten. Het maakt allemaal diepe indruk. Je bent directeur geworden van een voetbalclub om, om mensen heel veel plezier te geven. En om dat, uh, om dat uit te dragen, de club uit te dragen. Ja, daar heb ik gisteren wel een, uh, een zwarte avond gehad. Zometeen horen we de reactie van de KNVB op de rellen in Utrecht. En een opvallende nieuwe speler bij Vitesse, Jonathan Reis... revalideerde lang bij PSV van een zware knieblessure. En midden in die revalidatie heeft Vitesse hem een contract gegeven. Wij zijn ze niet te slim af willen zijn. Ons heeft Jonathan aangeboden. De vraag was, willen jullie hem hebben? En wij riepen in koor, ja natuurlijk. Het duurt nog wel even voordat hij kan meespelen. Een andere veelbesproken spits speelde vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen bij Jong Ajax. Later in deze uitzending hoort u Mounir Hamdawi. En dan Nederland-Duitsland. Dat is niet alleen in het voetbal een beladen wedstrijd... maar ook in het hockey. Voor het duel in de Champions Trophy... werden de Oranje-spelers gemotiveerd... met beelden van een recente nederlaag tegen de Duitsers. We hebben natuurlijk gezien wat, er, wat we daar fout hebben gedaan. En, uh, ja, Duitsers zo'n goede ploeg dat nou wel naar moet kijken. En daar hebben we onze lering uitgetrokken. En dus vandaag is dat in ieder geval wel positief geweest. Later meer over de mooie overwinning. Want dat was het op de Duitsers en ook aandacht... Voor voor de prestaties van de Oranje Dames op het WK Handbal. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Het ging gisteren dus helemaal mis in het stadion van FC Utrecht. Op het moment dat het bezoekende FC Twente al met 5-0 voorstond... misdroegen de uitsupporters zich. Het duel werd stilgelegd. Verslaggever Rachna Niemeyer was erbij.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 Nou, de wedstrijd werd daarna wel hervat, maar toen vonden de Utrecht-supporters de tijd om zich te misdragen. Stuarts en agenten werden aangevallen. De politie moest zelfs waarschuwingsschoten lossen. De supportersvereniging van FC Utrecht wijst de beschuldigende vinger naar de politie en de gemeente. Het uitvak met 20 supporters had onderruimd moeten worden, volgens voorzitter Hans van Manen. Ik ben op een gegeven moment toen het gebeurde. Uh, toen het aanvang nam, de, dat gooien met die vuurwerkbommen, ben ik uh, naar beneden gegaan. Ben ik de gracht ingegaan. Ben, ben ik naar Wilco Schaik gegaan, de directeur F. Utrecht. En heb hem verzocht om het vak van, uh, van 20 Sports uh, te ontruimen. En hij heeft dat direct doorgezet uh, naar de. Uh, naar de. naar de driehoek, zal ik maar zeggen. En. Uh, die zeiden gewoon. De, de, de, de, de overheid zei van dat er geen. Uh, geen, geen mensen genoeg aanwezig waren om dat te bewerkstelligen. En dat was dus de reden dat het uit de hand liep volgens de supportersvereniging van FC Utrecht. De KNVB heeft daar geen boodschap aan. Zo maakt directeur betaalde voetbal Bert van Oostveen duidelijk.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 Ja, we hebben een tuchrechtelijk systeem. Hè, dus dat betekent dat de aanklager hier ongetwijfeld naar zal gaan kijken. Die zal daar zijn eigen onderzoek in doen. En hangen naar dat onderzoek is het goed gebruikt dat ik daar in ieder geval niks over zeg. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat hier niet iets uitkomt. Een nee. ja. um, uitwedstrijd spelen zonder uitpubliek, Is dat iets wat uh, misschien in de toekomst wel vaker uh, zal gebeuren?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 komende zondag, dan komt Feyenoord hier op bezoek in Utrecht. Ja, zou dat moeten? Nee, want de verhoudingen tussen Utrecht en Feyenoord zijn doorgaans goed. Ja, en bovendien is ook de, de, de veiligheidsorganisatie voor die wedstrijd opgeleid. Daar hebben we vanochtend nog even aandacht aan, aan besteed. Um, je moet oppassen dat je, uh, hoe vervelend het incident ook, dat niet direct uit laat werken over andere wedstrijden. Dus we hebben gezegd, laten we nu juist op langere termijn zorgen dat we toegaan naar een normaal wedstrijd, uh, wedstrijdbezoek. En dat er weer normale mensen in het stadion zitten. Nogmaals, 95% gedraagt zich goed. ...goed gedraagsknetjes, zijn goede supporters. Het gaat om de laatste 5 procent, die moet eruit. Wordt u er wel eens ziek van? Uh, nee, niet ziek. Um, uh, ik vind het wel heel teleurstellend dat er club eigenlijk mensen zijn... ...die zich zo rondom voetbalwedstrijden willen gedragen. En dat was Bert van Oostveen, de directeur betaald voetbal. Hij sprak met Paul Sanders. Jimmy Lydell met een van zijn hits. 2008 was het alweer, another day. Nog voordat de nieuwe transferperiode is begonnen... heeft Vitesse alvast een verrassende spits gecontracteerd. Het is de vraag of Jonathan Reis überhaupt aan spelen zal toekomen in Arnhem. Hij is namelijk nog aan het revalideren van een zeer zware knieblessure. Eerder hielp uh, zijn oude club PSV hem met het herstel. Het is opvallend dat hij midden in die revalidatie naar een andere club verkast. Technisch directeur Ted van Leeuwen vertelt hoe Vitesse op het spoor van Reis is gekomen. Nou, we hoorden een maandje geleden ongeveer dat Jonathan Rijs beschikbaar was. En of we geïnteresseerd waren. Nou ja, dat is vragen vraag of water nat is. Natuurlijk waren we geïnteresseerd. Maar hoe is het met zijn gezondheid?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 Rekenen jullie er nog op dat hij dit seizoen aan het voetballen toekomt? Of hebben jullie je ingedekt voor, bijvoorbeeld voor na dit seizoen? Ja, allebei. Uh, we, rekenen er, uh, we, we hopen er een beetje op dat hij dit seizoen aan het spelen komt. Maar we willen er absoluut geen druk op zetten. Um, maar het, tot nu toe is alles wonderbaarlijk snel gegaan. En laten we dat maar afkloppen. En uh, mocht dat zo zijn en mochten hij en wij tevreden zijn, ja, dan kunnen we er nog in de toekomst aan, uh, aan vastknopen. Maar hebben jullie daar al je op ingedekt? Uh, in ja, daar hebben we ons redelijk, zonder op de details te willen ingaan, uh, op ingedekt. Wordt PSV gereageerd op jullie move? Niet. Tenminste niet bij, uh, bij, bij mij of, of bij, uh, bij wie dan ook van Vitesse. Um, PSV uh, heeft natuurlijk een hoop goed gedaan voor de jongen. En, maar ja, ze hebben natuurlijk een jaar de kans gehad om hetzelfde te doen en uh, zij wisten denk ik ook al wel meer dan een maand dat wij uh, met Jonathan uh, bezig waren. Hebben jullie het tegen het PSV uh, gezegd dat jullie daarmee bezig waren, om het uh, een beetje netjes te houden in de voetbalrij of is dat ongebruikelijk? Ik weet niet of het gebruik is, wij hebben het in elk geval niet gedaan, maar we weten wel uh, dat zij ervan wisten uh, en uh, goed, maar waarom uh, dat is aan hun, daar, daar kan ik geen antwoord op geven. In de voetbalrijen uh, ja, is dit gebruikelijk, hè? Het is niet zo dat je van tevoren vermeldt wat je van plan bent. Nou, ook dat niet. Maar in dit geval is het, is het een speler die al, al heel lang transfervrij is. Die al heel lang, uh, zeg maar, uh, te nemen is voor iedereen. Hè? Dat was ook voor Paris Saint-Germain te pakken. Of voor, voor AZ, of noem maar op. En wij hebben het gedaan en wij nemen daar een risico mee. En... Uh, uh, misschien pak ik het helemaal verkeerd uit. Ik bedoel, dat is kansberekening. Hoe gaat het traject nu verder? Het traject is dat hij is hier met dokter Eduardo Dos Santos. Dat is een fysiotherapeut op Belo Horizonte. Die is uh, de hele voor, uh, behandeling bij hem geweest. Die weet van alles. Eduardo blijft bij hem tot... Totdat hij zeg maar overgeleverd wordt aan de groep. Hij is op dit moment zover dat hij individueel wat loopt. Dat hij langzaam aangesloten kan worden bij de groep. Uh, nou, in januari gaan we op principes en dan denken we dat er nog een paar stappen gezet kunnen worden. Op, op dit moment is hij op Papendal. En Daar traint hij apart van de groep begrijp ik dus? Ja tot nu toe wel want hij is pas vandaag begonnen. Uh, en de groep is morgen vrij. Dus voorlopig is dat apart. En dan zullen we kijken welke onderdeeltjes we kunnen inpassen. Waar we kunnen beginnen. Hoe het verder met hem. Want het is natuurlijk wel een man met een verleden. Zoals sommige trends altijd zeggen. Ja, er zit een, een steekje aan. Maar daar zijn, ben ik niet bang voor. Nou ja, er zijn mensen die zeggen. Uh, jullie hebben een loser binnengehaald. Ik denk, we hebben het tegenovergestelde binnengehaald. Een winnaar. Jonathan is... Uh,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 Zes tot acht uur per dag voor jezelf trainen en dat al meer dan een jaar, zeven dagen in de week. Dat heeft hij dus allemaal opgebracht. Uh, hij is inmiddels getrouwd, heeft een kindje. Uh, ik, ben, ja, ik, ik ben er 100 procent van overtuigd dat als hij knieën het houdt, Jonathan een wereldtopper wordt. Is het een bewuste gok, moet ik het zo zien? Absoluut bewust, heel, heel bewust, ja. En, uh, en we, we gaan er ook erg vanuit dat hij lukt. Ja, maar je neemt er ook de tijd voor, begrijp ik uit je woorden? We nemen er de tijd voor. En het enige waar we aan twijfelen is wat iedereen aan twijfelt: houdt die knieën? Ik heb niet het gevoel dat we aan moeten denken: van houdt Jonathan het? En als hij dan scoort bij jullie, wat zullen ze dan in eind over bij PSV denken? Nou, dat weet ik niet. Ik heb ook geen enkel eh, iets van leedvermaak of, of slim geweest ten opzichte van PSV. Wij zijn ze niet te slim af willen zijn. Ons werd Jonathan aangeboden. De vraag was, willen jullie hem hebben? En wij riepen in koor, ja natuurlijk. Jullie geloven erin, 100%. Mooi verhaal. Ted van Leeuwen, de technisch directeur van Vitesse... in een bijdrage van Rob Fleur. Dan gaan we naar Engeland, want Joao Havelange, dat is toch echt een Braziliaan trouwens... maar die is opgestapt als bestuurslid van het Internationaal Olympisch Comité. De oud-voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA... voorkomt daarmee mogelijke sancties vanwege betrokkenheid bij corruptie. En dat onderwerp staat op de agenda... onder meer uh, van een IOC-vergadering komende week. Havelange werd precies een jaar geleden door de BBC... in verband gebracht met corruptie. En dat gebeurde in een geruchtmakende documentaire... van het programma Panorama. Hello, I'm Jeremy Vine, and this is Panorama. Tonight, corruption at the heart of world football. The $100 million is complete. $100 million. So many payments over such a long period. We reveal the three senior FIFA officials ...linked to an extraordinary list of secret payments worth around a hundred million dollars. Mr. Teixeira, did you take your bribes through the Sanhood Company? And the calls for FIFA to clean up its act once and for all. Duidelijk dus wat de link is met Engeland-BBC-documentaire. En ja, na die uitzending lijkt Havelange dus zijn consequenties te hebben getrokken. Correspondent in Engeland is Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond... Goeie avond. Het heeft eigenlijk nog heel lang geduurd, hè? een jaar. Ja, of je zou het ook kunnen omdraaien. Het is misschien ook wel verbazend dat dit alsnog heeft geleid tot het aftreden van een sportbestuurder. Want ja, voor vorig jaar, die uitzending, dat is precies een jaar geleden, zorgde het nogal voor wat onrust. Het zei dat het een lijst van namen in de handen had, waaruit blijkt dat bepaalde FIFA-leden voor miljoenen aan steekpenningen hadden ontvangen... Uh, BBC bood ook het bewijs aan bij de FIFA en ook bij het IOC. De reden daarvan was dat Avalanche inmiddels niet meer lid van de FIFA... maar wel in, nog steeds van het Internationaal Olympisch Comité. De FIFA zei toen van ja, we doen er niks mee, zaak gesloten... IOC beloofde wel een onderzoek in te stellen. En deze week zou een uh, cruciale hoorzitting plaatsvinden over de affaire. Maar ja, Avalanche heeft dat kennelijk niet afgewacht en is dus zelf uh, opgestapt. Ja, kunnen we wat verder ingaan op de beschuldigingen richting Avalanche? Want ja, het woord corruptie viel al. Wat waren nou ja. precies de dingen die die misdaan zou hebben? Alles draait om het sportmarketingbedrijf ISL, een Zwitserse bedrijf dat trouwens niet meer bestaat, is failliet gegaan. Nou, Avalanche en andere prominente FIFA-leden... zouden geld hebben aangenomen van dit bedrijf... in ruil voor hele lucratieve uh, uitzendcontracten met de FIFA. In totaal is 175 keer een betaling geregistreerd... met een totaal van 100 miljoen dollar. Er zijn dus enorme bedragen geld die betaald werden door ISL. Nou, Avalanche was een van de ontvangers... volgens de beschuldigingen van de BBC... Er is ook een strafrechtelijk onderzoek geweest naar de affaire in Zwitserland. Toen tot niets gelijk, ook omdat steepenningen door bedrijven toen nog niet straf waren, waren volgens de Zwitserse wet. Inmiddels is dat wel veranderd. Nu is het wel strafbaar in Zwitserland, mede door dit schandaal trouwens. Ja, de BBC die heeft uh, zware middelen ingezet inderdaad in die documentaire. Uh, bekende onderzoeksjournalist Andrew Jennings... die confronteert een aantal betrokkenen met de zaak. Uh, niet Havelange bijvoorbeeld, maar wel zijn schoonzoon Ricardo Texera. Laten we daar maar eens even naar gaan luisteren. Hallo, meneer Texera. Kunnen we met u praten? So I went back to FIFA's hotel in Zurich to ask him. Did you take your bribes to the Sandwood company? What were those payments from the ISL company for? Mr. Tashira? Oh dear. Ja, mooie onderkoelde Engelse reactie. Die Andrew Jennings, hè, die onderzoeksjournalist. Hij heeft dus succes gehad een jaar later. Uh, Havalange is weg. Hoe reageert hij nu? Ja, met grote genoegdoening. Uh, hij reageerde op Twitter... En uh, hij verwees naar vorig jaar wat er toen gebeurde. Zo klinkt hij trouwens helemaal niet, hè, dat hij twittert. Uh, nee, het is ook een, het is, ja, hij is ook al dik in de 50. Het is niet het type journalist dat je op Twitter zou verwachten misschien. Maar goed, uh, hij zegt op Twitter... Vorig jaar kreeg ik een lading van kritiek over me heen. Niet alleen van de FIFA, maar ook van... Collega-journalisten, Britse collega-journalisten, de media, Engelse voetbalbond, zelfs de Britse premier. En dat had niet zozeer met de inhoud van de documentaire te maken, maar wel met de timing. Want deze documentaire werd uitgezonden aan de vooravond van die cruciale bijeenkomst... waarop de FIFA zou bepalen wie het WK van 2018 en 2022 mocht organiseren. Toen zei iedereen, oh, BBC gooit nu onze glazen in, uh, waar, we gaan het niet redden. En nu zegt Jennings, ja, oké okay jongens, waar, wanneer komen jullie uh, met jullie excuses? En hij zegt trouwens ook op Twitter dat dit maar het tipje van de ijsberg is... want volgens hem kleeft er nog veel meer vuiligheid rond uh, Avalanche. Maar goed, wat er ook gebeurd is, Avalanche is nu teruggetreden... hij heeft nog steeds niet toegegeven in het openbaar dat hij corrupt is, hè? En dat is waar ook het IOC en de FIFA op hameren in hun reacties... want de hoorzitting gaat dus niet door... En het, het, het lijkt nu een beetje wat er uh, nu gebeurt op wat er eerder dit jaar ook gebeurde rond een andere hoge fifa official Jack Warner. Ook hij werd be beschuldigd van corruptie, ook daar zou een hoorzitting gehouden worden. En ook hij trad net voor die hoorzitting af, waarop Warner zei, zie je wel, de zaak tegen mij gaat niet door, ik ben dus onschuldig. En dat klinkt nu ook een beetje door in de reacties van het IRC en FIFA. En dat zal ongetwijfeld ook een argument zijn wat Avalanche zelf zal gebruiken. Ja, moeten we ons gelukkig prijzen dat ze in Engeland... blijkbaar niet bang zijn voor die grote organisaties... en dat ze de strijd tegen corruptie ja, nog steeds hoog in het vaandel hebben? Dat gaat zeker door. Dat heeft ook wel te maken dat hier in Engeland het idee bestaat... dat er een anti-Engelse stemming is binnen de FIFA. Dat zij nooit een kans hebben om het WK te organiseren. Dus de Engelsen zijn eigenlijk nooit de grootste vrienden geweest van de Wereldvoetbalbond. Nou, we hebben de onthullingen van corruptie vorig jaar gezien. Ook die vernederende zitting... Vorig jaar waar Engeland bij de toewijzing van het WK in 2018 maar één stem kreeg. Rusland kwam als winnaar uit de bus. Ja, sindsdien is die anti-FIFA stemming alleen maar groter geworden. De roep om het bijvoorbeeld ook het aftreden van Seb Blapper is nog oorverdovend luid. En die campagne dus tegen corruptie bij de FIFA zal ook gewoon doorgaan. Kortom, de grote vraag is wie de volgende is. Arjen, bedankt. Arjen van der Horst vanuit Londen.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 Het was er klaar? Crystal met full for you. Munir El Hamdawi heeft vandaag voor het eerst in lange tijd weer een speelminuut gemaakt bij Ajax. Dat deed hij in een niet erg opwindende ambiance. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom hier in Alkmaar. Vanavond, Sinterklaasavond. ...waar wij getuigen zullen zijn van de wedstrijd tussen Jong AZ en Jong Ajax. Al maanden leeft El Hamdewi in onmin met de hoofdtrainer van Ajax met Frank de Boer... ...en daarom moet hij zijn wedstrijden afwerken in het tweede. Ruim een uur speelde El Hamdewi in die wedstrijd tegen Jong AZ... ...en in de 64ste minuut ging hij met Kramp naar de kant. Na afloop gaf hij een korte reactie. Ja, het was, uh, was weer lekker om uh, een minuut te maken. Dus ja, Na een lange, uh, lange tijd vanaf uh, afwezigheid, dus het was weer lekker. Zet het met je lijf zo, fysiek? Ja, het ging wel lekker. Ging wel... Op een gegeven moment kreeg ik kramp nadat ik ook eruit ging, maar allemaal al ging het wel lekker. Nou, is het natuurlijk wel een enorm contrast hè, met wat je gewend bent en dat je dan hier op zo'n veldje moet spelen. Hoe moeilijk is dat? Ja, nee, maar ja, dat weet je. En, uh, het is uh, op zich gewoon wel een, wel een wedstrijd. En, uh, het is altijd lekker om, om wedstrijden te spelen. Dus ja, ik ben blij dat ik weer uh, eindelijk minuten heb kunnen maken. Enig idee hoe dit verder gaat? Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik moet de volgende wedstrijd weer uh, spelen. Het is maandag. Dus, uh... je, bent bereid, je bent bereid om de minuten te maken in Ajax 2? Ja, absoluut. Uh, als je van je, van je werkgever uh, dat te horen krijgt, dat je in Ajax 2 moet spelen, dan, uh, dan doe je dat. Dus... Toch is een gekke situatie, hè? al die geblesseerde spelers uh, bij Ajax 1. Je zou toch zeggen, Frank de Boer heeft jou heel erg, heel erg nodig? Ja, dat is een uh, verhaal wat we allemaal wel weten, toch? Dus, in de winterstop ben je weg? Ja, dat weet ik niet. Dat is ziens. Hè? Succes, man. Nou, hij laat dus niet het achterste van zijn tong zien, Mounir El Hamdawi. Uh, Oud-Ajax-spits John Bosman, die is trouwens assistent-trainer van Jong-Ajax. En Martin Vriesema, onze verslaggever, die sprak ook met Bosman. John, uh, we hebben 63 minuten kunnen kijken naar Mounir El Hamdawi. Uh, wat uh, waren jouw indrukken? Nou, op zich uh, wel aardig. Uh, je ziet toch dat hij uh, aan de bal uh, enorm sterk is. Veel dreiging, dribbelsterk. Maar hij ziet ook dat hij een paar maanden niet gespeeld heeft. Een paar maanden, eigenlijk een half jaar denk ik. Dat hij uh, toch wel wat ritme mist en uh, nog even wat sterker moet worden. Eén je idee hoe dit nu verder gaat? Moet hij zich nu weer bij ax 2 uh, in de kijker spelen en zijn minuten maken? Ja, dat denk ik wel. Ik, hij, uh, hij is een tijdje geblesseerd geweest en hij uh, ja, begint nu weer fit te raken. En, uh, ja, wil, uh, hij wil graag weer wedstrijden spelen, dus uh, ja, dat kan dan. Heb jij persoonlijk contact met hem en, en hoe gretig is hij momenteel? Want het is natuurlijk moeilijk voor hem, denk ik. Ja, sowieso moeilijk om in uh, jonge ijs te spelen, zeker voor hem. Maar hoe hij zich opstelt is op zich uh, prima. Ik bedoel, hij uh, werkt hard, het is een echte prof. Ja, en hij wil uh, door veel trainen, wil hij weer, uh, weer sterk worden en, uh, en laten zien wat hij kan. Ja, eigenlijk is het gek hè? als je kijkt hoeveel problemen er momenteel zijn bij Ajax 1. Hoeveel spitsen, hoeveel aanvallers geblesseerd en dan toch dit. Ja, dat is uh, duidelijk. Maar uh, ja, goed, uh, dan moet je bij, uh, bij het eerste zijn. En uh, ja, er is iets gebeurd. En bij Frank de Boer? Hè? Ja, bij Frank de Boer is iets gebeurd. En dat, uh, dat, is, dat is nog steeds zo. Dus. Wat denk jij voor zijn toekomst? Uh, er komt straks weer zo'n transferperiode aan. Het zou voor alle partijen het beste zijn dat hij, dat hij zijn geluk ergens anders gaat zoeken? Ja, ik denk het wel. Uh, zo'n zo goede speler moet gewoon uh, bij een mooie club spelen en uh, zijn kunsten laten zien. Ja, want het is gewoon een, uh, ja, qua techniek en zo, het blijft mooi. Voor de liefhebbers, zo'n jongen moet gewoon ergens spelen. Ja, lijkt me wel. Ik <laughs> denk dat die zelf ook wel graag wil spelen. Want uh, ja, één, twee jaar niet spelen, dat is, uh, dat is niet leuk voor een speler. John Bosman was dat. Dan gaan we handballen. De Nederlandse handbalvrouwen, die maakten een valse start op het WK in Brazilië. Oranje verloor afgelopen weekend, namelijk het eerste duel van Spanje. En dat was een fikse tegenvaller. Afgelopen nacht won Oranje van Australië een van de kleintjes. Richard van der Maarden, goedenavond. Goedenavond Guido. Nou, Richard van der Maarden is onze hangbal-expert. Uh, Richard, geef jij maar je oordeel, uh, die start van Oranje. Dat hield niet echt over, denk ik. Nee, het was uh, zelfs een beetje ontluisterend. Een uh, enorme afknapper. Spanje is een uh, land dat uh, uitkomt in de, de subtop van het uh, mondiale handbal... Oké, okay, best een, een geduchte tegenstander dus. Maar ook van, van Oranje mag tegenwoordig wel wat verwacht worden. We zijn achtste geworden vorig jaar op het EK in Noorwegen. We hebben vervolgens prima wedstrijden gespeeld in de kwalificatie voor het WK tegen Turkije. Dat oogde allemaal zeer volwassen. En deze ploeg, een, een goede mix van ervaring en, en jong talent, die verwachten zelf ook heel veel... Van, van dit toernooi. Het grote doel is het Olympisch kwalificatietoernooi uh, halen. Dan ben je helemaal klaar voor Spanje. Iedereen is binnen boord en dan ga je. Flink onderuit met zeven goals uh, verschil. Frustraties waren ook behoorlijk groot in het uh, Nederlandse kamp. Vooral ook omdat uh, Oranje nooit serieus in, in de wedstrijd heeft gezeten. De dekking oogde slap. Het was uh, timide. Nauwelijks agressie. Uh, aanvallend kon Oranje ook niet het uh, snelle favoriete creatieve spelletje spelen. En als je dan ook nog eens uh, niet profiteert van uh, overtalsituaties... je mist penalties, dan vraag je gewoon om, uh, om problemen. Ja, waren er excuses? Uh, waren er speelsters die er bijvoorbeeld niet bij waren? Of die geblesseerd waren? Nee, iedereen uh, was aanwezig. Ook uh, Maura Visser, die uh, vorige maand nog uh, wat last had van haar knie... maar razendsnel herstelde en uh, meevloog richting uh, Brazilië. Zij was erbij. Maar kon ook haar stempel niet drukken op uh, de wedstrijd. Eigenlijk was er niemand die, uh, die, die, die iets extra's kon geven. Pearl van der Wissel was misschien nog wel een, een, een lichtpuntje, maar verder uh, vond ik het, uh, vond ik het uh, beneden... Uh, Beneden, onder, onder de maat eigenlijk. Ja, en nu uh, betekent dat dat die hele kans op olympische kwalificatie of op deelname aan dat olympische kwalificatietoernooi dat dat verkeken is of, of, of kan het nog? Nee, het kan zeker nog. Gisteravond hebben we gespeeld tegen Australië. Dat is een dwerg in het mondiale handbal. Eindigen altijd als, als laatst, als 24ste eigenlijk. Hebben dat soort landen niets te zoeken op, op dit evenement. Maar het kwam wel op een heel goed moment voor Nederland. Want we maakten 53 doelpunten. Enorm natuurlijk. En het is goed dat die wedstrijd direct na Spanje kwam. Dan kun je toch die frustraties wat van je afspelen. Je kunt weer wat in het toernooi komen. En vervolgens hebben we vandaag een, een rustdag gehad in, in Brazilië. En uh, morgen is het dan uh, Kazachstan. En dat is echt een hele belangrijke wedstrijd. De eerste vier in een pool van zes. Met verder nog uh, Zuid-Korea en uh, uh, Rusland. De regerend wereldkampioen die gaan door. De eerste vier dus van, uh, van, uh, de, van zes landen. En dan is het uh, allemaal nog best mogelijk. Nou, dan hebben we ook de coach van de vrouwen aan de telefoon. Uh, Henk Groene, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, wat was het? 53 doelpunten hè, geloof ik tegen Australië. Heeft u daarmee de kater van uh, de wedstrijd tegen Spanje een beetje kunnen wegwerken? Nou, ja, die twee wedstrijden staan los van elkaar. We hebben de eerste wedstrijd, uh, zoals Riet zegt, in ieder geval beneden verwachting gespeeld. Ik denk wel dat Spanje iets sterker is dan dat hij schildert. Maar het was voor ons geen goede wedstrijd. Um, de wedstrijd van gisteren tegen Australië was er wel een om ja, het, het plezier in een spel weer wat terug te vinden. En, en uh, ja, toch ook wel de teleurstelling wat, wat achter je te laten. We moeten naar voren kijken. En uh, ja, er is nog niks verloren. De wedstrijd van gisteren was inderdaad een... een ja, een wedstrijd tegen een ploeg die qua niveau in ieder geval op een WK niet veel in te brengen heeft. Ik twijfel er niet aan dat ze laatste zullen worden. Hm. Maar uh, ja, het was volgens een extra dag om, uh, om te herstellen en uh, voor te bereiden op de wedstrijd van morgen tegen Kazachstan. Ja, en wordt dat dan een cruciale wedstrijd of zijn het toch die wedstrijden die daarna gaan komen, uh, weer tegen nog sterkere tegenstanders? Ja, de modus van het toernooi is zo dat je, als je bij de eerste vier komt in de pool, dat je doorgaat naar de achtste finales. Dat wil zeggen, als we morgen van Kazachstan winnen, dan is uh, dat doel in ieder geval gehaald. Ja, en dan maakt het niet de, meer de, uit ja, no, wat, ja, wat je tegen Rusland het zo ver, doet. Het maakt in zoverre uit dat de punten die je haalt tegen de andere ploegen. ...geven je een hogere ranking. en die zorgen ervoor dat je tegen een tegenstander speelt. die misschien net iets zwakker is. Hoewel de resultaten in de pool. waar wij daarna tegen kruisen, ook van die naad zijn dat daar ook nog alles open is. Ja. Uh, nog even over, over dat spel tegen Spanje met name. Hè. Uh, heeft, heb, heb je daar zelf een verklaring voor? Want, want het ging zo goed met het Nederlands dames team. Ik bedoel, iedereen had het er al een beetje over. Van nou, Die staan al met uh, één been uh, op de Olympische Spelen. Ja, dat is altijd heel makkelijk gezegd. Je merkt dat het een, een jonge ploeg is uh, met wel wat ervaren spelers erbij. Die, die in opkomst is. Maar um, je speelt dan in een openingswedstrijd... Uh, waar iedereen hele hoge verwachtingen van heeft, zoals jullie ook al benoemen. En die moet je dan gaan waarmaken en dan speel je tegen Spanje met een ploeg waar uh, ja, het merendeel van Ixaco komt. Een club die vorig jaar in de finale van de Champions League staat. Ik denk dat het toch een ander niveau is en dat hebben ze ons wel laten zien. We stonden scherper, veller in de dekking, um, ook veller in de duels, in de aanval. En, en je loopt de hele wedstrijd achter de feiten aan. We zijn nog wel een paar keer in de buurt gekomen, maar niet meer serieus in aanmerking voor, uh, voor een overwinning. Ja, Henk, als, ik even, het... ja, als ik even mag onderbreken tijdens die wedstrijd... ze viel mij ook op dat er vooral in de, in de tweede helft... toen jullie natuurlijk voortdurend achter de feiten aanliepen... dat er heel veel gemopperd ook werd. Veel frustraties in het team. Ik zag jou een time-out nemen... waarin je daar ook ja, flink op hamerde... dat dat afgelopen moest zijn. Baart je dat zorgen? Nee hoor, het is natuurlijk sowieso in de handbalsport... en dat komt niet zo, niet zo vaak in beeld... maar wel gebruikt dat mensen elkaar ook in het veld gewoon de waarheid zeggen... Ik heb aan het eind van de wedstrijd een time-out genomen omdat de wedstrijd op dat moment nou, duidelijk was dat we daar uh, niet meer gingen winnen. En dan moet je oppassen dat dat niet de overhand gaat nemen. En daarom heb ik er toen wat van gezegd. Het is niet zo dat het nou uh, in die mate gebeurde dat dat, uh, dat dat dramatisch was. Het is heel normaal dat mensen elkaar in het veld de waarheid zeggen. En als het dan niet zo goed loopt, dan is dat meestal niet zo'n aardige waarheid. Maar die frustraties die zijn uh, nu weg en dat kwam ook uh, wat dat betreft met Australië nu op een goed moment? Nou ja, Australië is, was voor ons betreft een, een, een wedstrijd waar we niet na hoefden te denken over de tegenstander. Maar gewoon uh, konden nadenken over hoe wij dat wilden doen. En we hebben gezegd van nou, we kunnen mensen rust geven die dat nodig hebben. We hebben mensen speeltijd kunnen geven die dat nog niet zoveel gehad hadden. En, en we hadden een tegenstander waarin we in ieder geval ook weer... Ja, met plezier konden handballen. En ik denk dat dat voor ons wel een belangrijk aspect is... dat we niet te, te gespannen en gestrest op dat veld gaan staan... met allerlei verwachtingen waarvan wij vinden dat we ze moeten waarmaken. Uh, we zijn een ploeg die naar boven aan het klimmen is. We hebben een aantal goede oefenwedstrijden gespeeld... en we zijn nu op een WK voor het eerst sinds zes jaar. En we merken dat dat uh, ja, voor een aantal toch nog even wennen is. Kusjes van der Maarden, je had het er net over... er is nog niks verloren. Uh, maar stel nou, Nederland wordt vierde in die pool... gaat door naar die knock-out fase... en komt dan tegen nou, een tegenstander als Duitsland en Noorwegen... Dan moet je toch heel realistisch zijn? Ja, dat wordt lastig. Vooral Noorwegen. Dat is de uh, regerend Olympisch kampioen. Ook de regerend Europees kampioen. Maar ik denk dat uh, dit oranje best kan winnen van, uh, van Duitsland. Kijk, we zijn misschien in die wedstrijd tegen Spanje wat door de ondergrens gezakt. Maar ik heb uh, Nederland ook bijvoorbeeld uh, zien spelen tegen Hongarije op het uh, EK. In een oefenwedstrijd onlangs nog in uh, Rotterdam tegen Noorwegen. Ja, dat was fantastisch om te zien. Deze ploeg kan werkelijk uh, fantastisch handbal spelen. Uh, heel erg leuk om naar te kijken. Alleen soms... Uh, is het toch nog erg wisselvallig. Dus Henk het kan best. Groene? En Groenen, dus maar hopen op Duitsland. Nou ja, Duitsland heeft uh, dit toernooi van Noorwegen gewonnen. <laughs> dus ik denk dat uh, het hopen op de een of andere ploeg... niet zoveel uitmaakt. Montenegro verliest van IJsland en wint vervolgens van Duitsland. Daarom in die andere pool gebeurt ook van alles. Uh, ik denk dat het voor ons uh, niet zoveel uitmaakt... Tegen wie we spelen. Het wordt tegen iedereen zwaar. En we zullen heel hard moeten werken aan ons eigen spel. Om dat weer op het niveau te krijgen waarvan we weten dat we het kunnen. Om dat ook op dit wk te laten zien. We blijven het volgen. Heren, dank jullie wel. Graag gedaan. Nodig. Vind de kranten overbodig? Laat mijn brieven ongeopend. Wijs de schuldeisers de deur in mijn hoofd zit een liedje. Het is een zomers melodietje met een Braziliaans muziekje. Voel me in prima humeur. Laat de deurwaarders maar komen. Alles is al meegenomen. Alleen dat paar mooie dromen krijgen ze van mij nooit mee. Open de ramen en de deuren Er staat echt iets te gebeuren Het wordt vast een zonnige dag Met wat vrienden muziceer Wat kan dat de buren schelen De versterker staat op zeven Het is altijd mooi om dat te horen van Johan Verminnen, de Vlaming. Ik voel me, goed heette dit nummer, uit 1982 alweer. De voetballers van Heerenveen maakten gisteren korte metten met koploper AZ 5-1... werd het maar liefst in het Abe-Lenstra stadion. En na afloop werd er veel gesproken over één speler van Heerenveen. Jeffrey Gouwenleeuw. En dat terwijl hij niet eens een doelpunt maakte. Een jongen die opviel en al een ander tijdje opviel bij Jereveen in de schouwen ja. uh, En die, we hebben daar wat momenten van. Uh, daar wordt nu over gesproken, hij is twintig jaar. Uh, een jonge, jonge, echt een jonge, jonge met een, een leeuwenhart. Wordt dit er eentje? Wordt dit echt een hele grote? heer, aan het wedstrijden zien spelen. Ik vind wel dat hij goed is. Alleen waar we nou heel voorzichtig mee moeten zijn, wordt dit nou een hele grote. Ja, ja, ja. Jongens dat is het begin van zijn carrière, speelt gewoon goed en zal moeten bewijzen in de loop der ja. tijd dat hij goed blijft. Wij zijn ernst. wel snel bij één balletje door de benen. Dat, Want, hij dat die ga je al veel. Maar het is sprek. wel een goede speler. Het, het is een betere ja, dan, dan een gemiddelde spek. Nou, dat kan hij in ieder geval in zijn zak steken. Hij scoorde niet, maar hij gaf wel twee assists, Jeffrey Gouwerleeuwen. Geboren in Heemskerk en nu spelend in Friesland. De overwinning op AZ. Zet was voor hem extra genieten. Ja, ik heb zeker extra genoten. Ik moest ook 30 kaartjes bestellen voor deze wedstrijd... om te zoveel familie en kennis uit de buurt. Heemskerk ja, natuurlijk is in de buurt van Alkmaar kwamen. Dus dat was uh, ja, zeker een mooie wedstrijd. Ja, ik geef zelf nog twee assists, Dat is uh, extra mooi, ja. Was dat een uh, lange neustrekker richting Alkmaar, die twee assists, Zelfs iemand bijna poorten. Nee, ik trek geen lange neus. Ik, bedoel, ik heb de kans gehad om naar Z te gaan uh, toen ik ben was. Maar uh, ik heb er toen voor gekozen om gewoon bij de veen te blijven. Dus uh, ja, ik trek geen lange neus. Hè. Als je als jong jochie hier naartoe gaat, dan kom je in een gastgezin terecht. Is dat leuk? Nou ja, leuk. Ik bedoel, je weet wat voor je doet en uh, dan moet je bepaalde dingen laten. Dus in het begin was het wel erg wennen, vond ik. Maar daarna was het, uh, vond ik het al snel prima. En nou woon je op jezelf? Ja, samen nu al uh, met mijn vriendin al bijna twee jaar. Dus dat, uh, dat bevalt natuurlijk beter dan in een gastzin. Maar uh, ja, het gaat uitstekend. Is de trek naar Noord-Holland verleden tijd? Nee, nee, mijn ouders en mijn familie die wonen nog steeds in Eemskerk. Dus we gaan uh, nou, zeker één keer in de twee weken gaan we terug. En, uh, is het is niet zo ver. Nou ja, het is niet zo ver. Anderhalf uur rijden. Dus op zich is het al te doen. Je ik minder dus z'n komeit omhoog geschoten. Jong Oranje longt. Er wordt over een gebrek aan verdediging gesproken al het echte Oranje. Hoe ervaar je dat? Ja, natuurlijk. Ik hoor zelf ook wel het een en ander. Maar ik, uh, ik sluit me een beetje vooraf. Ik ben er ook niet echt mee bezig, vind ik. En, uh, het enige wat ik gewoon moet doen is gewoon goed voetballen. En dan komt de rest vanzelf wel. Maar Jongeranje, kun je je niet van afsluiten? Want dan sta je bij de, bij de genomineerde spelers. Ja, natuurlijk. Ik, ik ben al een keer uh, met Jongeranje meegewezen naar, uh, naar Oostenrijk. Heb ik nog niet gespeeld, helaas. Maar uh, ja, als ik gewoon zo blijf doorgaan, dan komt het vanzelf wel. Heb je nou geluk... Dat je aan voetbal toekomt door blessures of heb je dat gewoon zelf afgedwongen? Nou ja, vorig seizoen toen ik het voor het eerst erin kwam, had ik natuurlijk geluk omdat er andere spelers geblesseerd waren en de trainer koos daardoor voor mij. En sindsdien heb ik het gewoon goed gedaan. Dus ja, misschien in het begin een beetje geluk en daarna gewoon zelf afgedwongen. Voel je je nu ook echt basisspeler? Ja, ja, zeker dit seizoen, zeker vorig seizoen nog niet, omdat ik toen... Uh, ja, toen had ik ook pas zes wedstrijden gespeeld, dus dan kan je ook nog niet echt basisspelen noemen. Maar nu, nu als ik fit ben, speel ik gewoon alles en dan... Uh, ja, dus ik kan mezelf wel gewoon basisspelen noemen. 12 wedstrijden bij Brei niet verloren. Inmiddels weer aansluiting met de subtop we gaan het eindigen? Ja, we gaan het eindigen? Goeie vraag. Uh, ik denk dat we als we gewoon zo doorgaan, dat moeten we zeker uh, ja, proberen om gewoon de top 5 te eindigen. En, uh, sowieso voor Europees voetbal gaan, dat is ook onze, onze doelstelling. resterende competiswestritten zijn Excelsior uit. En dan de laatste wedstrijd uh, van de van Eredivisie de e dit jaar, PSV thuis. Ja, nou, eerst natuurlijk gewoon Excelsior, uh, waar we gewoon drie punten moeten pakken zonder het onderschatten. En daarna moeten we naar PSV kijken. En uh, ja, als we Asset kunnen verslaan, dan kunnen we PSV ook verslaan. zijn jouw wedstrijdjes, hè? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is altijd leuk om tegen topploegen te spelen. En uh, dan moet je ook gewoon laten zien uh, hoe goed je bent. En uh, ja, dat is gisteren wel aardig gelukt, denk ik. Heb je nou, uh, zoals het heet, naam gemaakt? Ja, weet ik niet. Ik bedoel, je komt natuurlijk omdat je zo, zo goed speelt, kom je wel wat meer in het nieuws misschien. Maar goed, dat vind ik nog niet eens het belangrijkste. Dat is toch wel leuk. Ja, natuurlijk is het wel leuk, maar je weet dat het, uh, het hoort er ook bij. En als het een keer slecht gaat, dan zal het misschien een keer andersom zijn. Dus je moet er ook weer niet te veel waren en nechten. Nou, een jongeling uh, laat me niet gauw vallen. Nee, dat is ook wel eens zo. En dat, dat zou ook niet goed zijn, denk ik. Dus uh, ja, ik moet gewoon zorgen dat ik zo blijf doorgaan. Op naar de top 5? Op naar de top vijf, zeker. Mooi voornemen van Jeffrey Grauwe-Leeuw. Mocht hij het nog niet weten trouwens, in Australië daar zijn de wereldkampioenschappen zeilen begonnen. In Perth komen alle olympische klassen aan bod en dus ook de 74 klassen. Vanaf volgende week gaat Lopke Berkhout daarin een poging ondernemen om haar zesde wereldtitel binnen te halen. Drie keer had ze succes met Marceline de Koning en de afgelopen twee jaren werd ze wereldkampioen met haar huidige zeilpartner Lisa Westerhoff. Die titelstrijd dient ook nog een ander doel. Ze moet bij de eerste 15 eindigen om Nederland een startbewijs op de Olympische Spelen te bezorgen. Al met al kan Berghout in Australië glans geven aan een vreemd jaar. Ja, dat begon uh, niet zo positief natuurlijk. We stonden eigenlijk uh, meteen uh, in januari al aan de kant, letterlijk. Omdat Lisa de ziekte van Vijver had. We konden dus pas heel laat eigenlijk ons seizoen uh, beginnen. We hadden nog drie evenementen van de zomer die we konden varen... Uh, we wilden eigenlijk in het voorjaar uh, in de World Cup seizoen een aantal stappen zetten op uh, tactisch en communicatief gebied. Uh, daar zijn we dus heel laat mee begonnen en hebben we alleen de wedstrijd in de zomer voor kunnen gebruiken. Maar we hebben wel heel goed kunnen nadenken in die periode hoe we dat wilden aanpakken. En we, hebben uh, ja, we zijn eigenlijk op een heel hoog niveau ingestapt meteen van de zomer. Je kan het misschien ook anders uitleggen. Misschien heeft het wel heel verfrissend gewerkt. Was de geluk bij een ongeluk die ziekte? Nou, we stapten natuurlijk wel weer heel hongerig in de boot uh, in april of mei. We wilden heel graag bewijzen dat we, dat we er gewoon weer stonden. En op de een of andere manier, dat was in 2009 ook, uh, ja, stonden we er meteen uh, op de evenementen. En dit jaar ook werden we meteen uh, winnaar van de Deltaloid Regatta. Dus het heeft inderdaad ook uh, ja, misschien wel een positief effect. Je gaat op voor je zesde wereldtitel. Is het een gebied, Perth, bij Australië, wat jou ligt... In principe is het een, een gebied wat ons ontzettend ligt. Uh, in december is het daar zo warm uh, dat uh, de lucht daar stijgt achter, uh, achter Peurt en dan ontstaat daar een zeewind. Uh, wat uh, die om één uur start en opbouwt tot windkracht 6-7. We starten ook in de middag iedere, iedere dag. Dus we hebben gewoon prachtige omstandigheden uh, met veel wind die ons ontzettend liggen. Uh, maar je weet nooit hoe het gaat zijn. Heel vaak uh, staan we op een WK en dan wordt er gezegd... Uh, anders is het nooit zo. En dat kan ook hier gebeuren. Maar in principe uh, ja, is het helemaal uh, op ons lijf geschreven, ja. Die omstandigheden. Ja, het is eigenlijk een beetje een rare periode. Want je sluit het jaar af en er wordt ook gelijk weer een nieuw jaar begonnen. Dat klopt. Uh, het is wat dat betreft een, uh, een semi piekmoment moment. Omdat we ons afgelopen jaar gewoon wilden kwalificeren of nomineren... voor de Olympische Spelen... Uh, maar dat hebben we nu achter, achter de rug. En we willen gewoon uh, ja, richting de Spelen uh, weer naar een evenement toe werken. Om ook dat weer te, te trainen en, uh, en daarvoor te gaan. En daar is het WK gewoon een heel mooie tussenstap in. Uh, we zijn met een aantal processen bezig. Uh, we hebben de afgelopen periode veel materiaal uh, gesleuteld en getest. Daar zijn uh, naar ons gevoel hele grote stappen in gezet. En die stappen die willen we laten zien op het WK. En dat is gewoon een mooie tussenstap voor uh, direct in Londen. En dat was Lopke Ze gaf antwoord op de vragen van Floris van Hoorn. Finzeiler Pieter Jan Posma won daar in Australië de tweede race in zijn klasse. Hij is nu twintigste in het klassement. En in de Laser Radiaalklasse staat Marit Bouwmeester op de derde plaats in het algemeen klassement. Zij finishte als tweede en derde. Dan gaan we hockeyen. Het voelde als een sportieve revanche voor de Nederlandse mannen. Vier maanden geleden verloor Oranje de EK-finale van Duitsland. Tijdens het toernooi om de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland kwamen die teams elkaar opnieuw tegen. En deze keer was Nederland met 3-2 te sterk. Het belang van die zegen is groot, dat vindt speler Robert van der Horst. Ja, ja, als je vooraf bekijkt, dus dit is dit de zwaarste tegenstander. En uh, het uh, spelletje is tegenwoordig zo dat je de uitslag uh, meeneemt naar een volgende pool. En de kans is vrij groot dat dat Duitsland is. Dus uh, dit was een must win voor ons. En uh, die winnen we. Ja. En, en niet alleen om hier te winnen, maar ook nog eens even wat recht te zetten... vanuit eind augustus uh, München-Gladbach EK-finale. Ja, dat zat er zeker wel in. Uh, we zijn ook weer herinnerd aan de, de beelden van, uh, van de EK-finale. Dus in ieder geval bij mij uh, jeukte er wel wat. Uh, ja, uh, hebben, hebben ze die vlak van tevoren laten zien aan je? Nou ja, we hebben, uh, we hebben natuurlijk gezien wat, er, wat we daar fout hebben gedaan. En uh, ja, Duitsers, is zo'n goede ploeg dat je wel naar moet kijken. En we hebben we onze lering uitgetrokken. En dus, vandaag is dat in ieder geval wel positief geweest. Dan heb je geen motivatie meer nodig, hè? Als je dat ziet vlak voor zo'n wedstrijd. Nou, als ik heel eerlijk ben, begonnen we heel erg matig. Uh, we waren een beetje afwachtend. Uh, misschien typisch Nederlands dat er altijd eerst iets moet gebeuren dat we gaan, uh, iets gaan doen. En dat was in dit geval, vond ik ook. En de uh, tweede helft zijn we wel echt uh, de bovenliggende partij geweest. Nou, met die overwinning op Duitsland is de ploeg van bondscoach Paul van As... nu dichtbij de kwalificatie voor de winnaarspool van de Champions Trophy. Van As kan dan ook met grote tevredenheid terugkijken op het duel met de Duitsers. Ja, dat is een uh, terechte overwinning. Laten we daarmee beginnen. Het was ook een zwaar bevochten overwinning. En uh, mooi, we hebben de tweede helft echt gevochten als Leeuwen. En, uh, uh, ja, dus ik vond de, de sportemotie die we vandaag hebben gezien, vond ik ook, uh, daar ben ik ook zeer, zeer, zeer content mee. Nu gisteren je voorbereiding op die wedstrijd tegen Duitsland door de regen werd verstoord. Uh, was het lastig om het weer helemaal opnieuw uh, op de rails te krijgen? Nee hoor, kijk, de, de FIA had het hele programma eruit gegooid. Dus we alle ploegen hadden voor- en nadelen. Dezelfde voor- en of nadelen, dat is moeilijk te zeggen. En we hebben nu een dubbel, anders hadden we eerder een dubbel gehad. Dus uh, nee, dat was, uh, het was wel eventjes natuurlijk dat de energie eruit liep. Want was, we zaten helemaal in de wedstrijdspanning, Nog wel meer dan vandaag trouwens. Uh, uh, ik heb ze onmiddellijk vrijgegeven, die jongens. Uh, tot negen uur 's avonds. Uh, en, en vandaag voelde ik aan bij de ochtendbespreking dat, het, uh, ja, dat, dat, dat we nog even wat te doen hadden.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 speelt Oranje tegen het gastland tegen Nieuw-Zeeland. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Ik heb nog één uh, voetbaluitslag voor u uit het buitenland. Uit de Serie A in Italië. Lazio won daar met 3-0 van Novara. En dan zijn we echt aan het einde gekomen van deze uitzending. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Dat programma wordt gepresenteerd door Eva Jinek. En wij zijn er morgenavond gewoon weer om 10 uur bij het Langs de Lijn. Ik wens u nog een prettige avond.